restaurant als voorbeeld. Koninklijke Horeca Nederland noemt de stijging dramatisch. MKB Nederland maakt zich vooral zorgen over de forse stijgingen... ...van de reclame- en de toeristenbelasting. Het weer nog vanuit het Zuidwesten bewolkt en regenachtig. Vanmiddag en vanavond regent het in het hele land... ...bij maximaal rond 7 graden. Morgen vooral ochtends regen. In de middag wordt het iets droger. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. In Cirque Zandvoort ben jij...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 Dans, strijk mijn broeken met een lach. En ik fluit en ik neurie. Drink chocoladevlaam. En ik huppel over straat en roep de hele dag. Ha! want vandaag is het mijn dag. Het is mijn dag. Het is mijn dag, mijn mijn dag, mijn mijn Want vandaag kan ik alles. Ben ik sterker dan P.A.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 Echt horsk is mijn dag. Stel maar mijn dag. Wel 19, serieus Wel, Echt Het is echt mijn dag, niet serieus is Echt Wel mijn dag. Het is mijn dag. Echt horsk 106.9 CFN.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 Wait till the end of time It can't Is het mijn dag? Het is mijn dag. is mijn dag, mijn mijn mijn mijn mijn mijn dag. Vandaag kan ik alles, ben ik sterker dan PA. Vandaag ben ik de geluk. vandaag zit alles mee. Want nu heb ik de power, kan ik iets verslaan. Vandaag gaat alles lukken, kan er niets te mis in gaan. Vandaag. Is het mijn dag is mijn dag is mijn Mijn, mijn, mijn, mijn, mijn.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 Horsk mijn <munt> uh, dag. Stel maar mijn dag. Wel, nee, ik zie Het is echt mijn dag. Niet serieus, echt nee, Mijn dag. het is mijn dag. Oh no, Echt horsk Zie je, See No need. Can't go on Thinking Nothing's wrong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 Dik de Hark met het NOS Journaal. In de Australische straat Queensland hebben de overstromingen in de stad Brisbane bereikt. De eerste straten van de stad met ongeveer 2 miljoen inwoners staan onder water. Het hoogste punt wordt vanavond Nederlandse tijd verwacht. De grote delen van Brisbane en de omgeving is de stroom uitgevallen. Duizenden mensen zijn voor het water gevlucht. Volgens de burgemeester zullen bijna 20.000 huizen in de stad blank komen te staan. Door de overstroming in de staat Queensland zijn tot nu toe zeker 16 mensen omgekomen. Tientallen mensen worden vermist. De Centrale Bank van Australië heeft berekend dat de overstromingen in Queensland ruim 8 miljard euro aan schade zullen veroorzaken.